6 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Rutte wilde gisteravond tijdens de algemene politieke beschouwingen... niet reageren op de nieuwe coronamaatregelen. Hij zei dat daar nog gesprekken over zijn met de veiligheidsregio's. Vanavond geeft het kabinet een persconferentie... waarin bekend wordt gemaakt dat cafés in het westen van het land... om één uur s'nachts dicht moeten. Aan het einde van de algemene beschouwingen... bleek dat de Tweede Kamer het coronanoodpakket voor bedrijven... in grote lijnen steunt... Linkse partijen willen nog wel een werkgarantie... voor mensen die ontslagen worden vanwege de coronacrisis. Veel ouderen gaan nog niet sporten... omdat ze bang zijn besmet te raken met het coronavirus. Ondanks de maatregelen die verenigingen nemen... schat sportkoepel NOC-NSF... dat zo'n 20% van de ouderen nog niet durft te sporten. Ze zijn vaak voorzichtiger omdat ze in de risicogroep zitten. Wereldwijd zijn er nu 30 miljoen coronabesmettingen vastgesteld sinds het begin van de coronacrisis. Dat is af te lezen uit de database van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit. De meeste besmettingen zijn in de Verenigde Staten vastgesteld, daarna volgt India. Het wereldwijde dodental komt inmiddels in de buurt van het miljoen. De politie in Leiden heeft gisteravond een feest in een park beëindigd. Tientallen studenten hadden zich daar verzameld met grote hoeveelheden drank, schrijft het Leids Dagblad. Agenten veegden het park schoon nadat buurtbewoners hadden geklaagd over geluidsoverlast en wildplassen. De studenten zouden zich ook niet aan de coronaregels hebben gehouden. Tennisser Naomi Osaka heeft zich afgemeld voor Roland Garros... omdat ze teveel last heeft van haar linker hamstring. Nog een week geleden won de 22-jarige Osaka de US Open... Ze zegt dat ze door haar blessure niet genoeg tijd heeft om zich voor te bereiden op Roland Garros. Dat toernooi begint op 27 september. Het weer: het wordt opnieuw een zonnige dag met temperaturen van 19 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Ook het weekend zonnig en droog en een graad of 22. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file-meldingen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM, met nu. Opstand, worden. Don't understand what's going on here. Just use your imagination. Yes, that's right.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 www.zfmzandvoort.nl We never try 6.9. Dit is ZFM. All days, only you